Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Verzekeraars zetten steeds vaker mensen op een fraudelijst, terwijl ze helemaal niet sjoemelen. Verzekeraars hebben zo'n lijst om elkaar te waarschuwen. Voor mensen die liegen over schade om zo geld te krijgen. Daar staan nu 18.000 mensen en bedrijven op. Maar die staan er altijd niet terecht op, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Ja, advocaten die zien dat. En het blijkt dus ook uit uitspraken die wij bekeken hebben. Ik, als je een claim indient voor iets en je verzekeraar vindt het een gek verhaal... Um, dan kunnen ze onderzoek gaan doen. Ja, en ook in sommige van die gevallen is er misschien ook wel echt sprake van fraude. Maar dus niet altijd. Als je op zo'n fraudelijst staat, dan kan de verzekering je eruit trappen. Bij een nieuwe verzekering moet je dan vaak meer premie betalen. Gezinnen die uit huis worden gezet worden vaak aan hun lot overgelaten, zegt de nationale ombudsman. Het gaat dan om mensen met een huurachterstand of gezinnen die overlast geven of in de criminaliteit zitten. Ze moeten vaak hals over kop naar een ander huis, die zijn nauwelijks ook te vinden. Volgens de ombudsman heeft de stress die daarbij komt kijken veel impact op kinderen. FC Utrecht keert komend seizoen terug in de Eredivisie voor vrouwen. Dat betekent dat er volgend jaar in totaal twaalf teams meedoen. Utrecht deed tot 2014 ook mee in de Eredivisie. Toen wonnen ze één keer de KNVB-beker en een supercup. En wat zijn de oorzaken waardoor iemand problemen aan zijn hart krijgt? En wat is de beste behandeling? Dat verschilt nogal per persoon. Het heeft onder meer te maken met je achtergrond, onderzocht het UMC Amsterdam. Mensen met een niet-westerse achtergrond weten soms bijvoorbeeld niet goed dat er iets mis is. Dus mensen weten niet zo goed welke symptomen kunnen wijzen op hart- en vaatziekten. Vaak is de typische pijn op de borst wel een teken, maar... Andere klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, en slechte of een achteruitgang in conditie... die worden vaak niet herkend als mogelijk veroorzaakt door hart- en vaatziekten. En daarom gaan ze vaak te laat naar de huisarts. Het UMC hoopt dat ze met hun onderzoek deze mensen in de toekomst ook beter kunnen helpen. Het weer flink bewolkt vandaag, later op de dag misschien wat zon in het oosten. Het wordt een graad of drie. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arner Boekhuis van de ANWB.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 De kant nog Show. ZFM, het geluid van Zandvoort. and tight And I'm spinning into a new sunrise When I get lonely I'm for sure I've had enough She says the comfort coming in from above We don't need no letter at all We've got a thing that's called Red i Love We've got a light in the sky Red i Love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 MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK 50 welkom jaar welkom. geleden ons 50 jaar oud. Uh, ja, dit 50 is uh, 50 jaar, jaar geleden, geleden dit nummer. Uh, Dat gemaakt is door uh, Barry Hay. Hey, en, um, Wie, hey, is het hey, Barry Hayden? Hey, hey, nee, Barry hey, Nee, samen met Kooimans. Hey, hey. Maar uh, nee, het is gemaakt door uh, Barry het nummer. Meen je dat? En, um, nou ja, het is in ieder geval zo dat vandaag, de, ja. daarom draait dit nummer ook een klein beetje, dat de uh, Golden Earring weer bij elkaar komt. Dus uh, ze zijn twee jaar niet bij elkaar geweest. Hmm? Uh, na de uh, constatering van ALS bij uh, gitarist George Kooimans, die we ook trouwens op dit nummer uh, geweldig horen spelen. Ja. En ze zijn twee jaar niet bij elkaar geweest. Het is februari 2021. Oh, Frank, wat ze komen vanmiddag in Den Haag weer eens dus bij elkaar. En dan gaan ze een wijntje drinken en een ja. bitterballetje en weet ik het allemaal. Nee, dat doen ze goed. En dat komt omdat Barry Hay in Nederland is in verband met Vrienden voor Amstel Live. Ja. En vandaar dat hij hier is, want hij woont natuurlijk normaal op Curaçao. Um, Dag Bonaire ja, zelfs. Sorry? dan? Nee, dat nee, nee Curaçao, absoluut. Curaçao. Ja, ja. Ja, een grote hek voor het huis. Ja. Met de gitaar erop. Ja, dat is wel, wel mooi. Maar hij woont daar prima. en uh, Ja, het is fijn voor George Koymans dat er weer uh, de jongens een beetje bij elkaar komen. Hè. Dat is wel, uh, wel leuk natuurlijk. Dat is wel leuk, ja. ja. Dus uh, vandaar dat we dat nummer gedraaid hebben. Het is het enige nummer ook in Nederland met een eigen... Um, um, website? Website. Dat is wel, uh, wel grappig. En ja, het was natuurlijk een, een geweldige hit. Ook in Amerika, Gert, toch? Deze Rainbow uh, Ja, hij ja, heeft ja. Uh, nummer 1 gestaan in Amerika. Ja, samen yours. met uh, Venus van Shocking Blood. Ja, dat, dat, dat twee nummer Ja, en, en uh, uh, hoe heet het? Hij heeft ook 1 gestaan. Uh, hoe heet het ook weer? Al die, al die uh, liedjes achter elkaar. Ja. En uh, Stars of, of 45e. Van een ex-Golden cool. Earring oh, ook. Nou, okay, okay. Dat, uh, Jaap Eggermond was de producer ja, en hij Heeft uh, ooit oh, ook deel uitgemaakt weer van Golden Earring, mevrouw Egermond. Mevrouw, nou ik jongens, uh, luister naar Condor uh, met Frank Paardenkoper ja, en Gerrit Hoogman. Ja, inmiddels ook aangeschoven. Uh, en, en, en, uh, en mijn persoontje Hans Bolton. Eens in de twee weken. Eens in de twee weken, want ja, ik heb ook andere dingen te doen. Dat is, uh, hou je nou mijn plug eruit? Ja. Met, toch? <laughs> dat is jammer, dat is jammer. Ja, ja. Die zo, zo druk, jongen. Zo druk. Nou, Frank heeft weer heerlijke gebakjes meegenomen, zie ik. Dus dat wordt uh, smullen, mannen. Hé hey, jongens, ik zit in een Nieuwe Klink te kijken. De, de, klink. Klink. de Klink, van het genootschap, ja. Van het genootschap De Klink. De Mooie voorplaat van de, van de rotonde met, uh, ja, uh, met tijdens de, de storm. Ja. De grote nou ja, storm. je weet, mijn ouders hebben uh, in, in uh, Stellendam gewoond oh, in die ja? periode. Ja, die hebben het. Uh, Enorm meegemaakt. 70 jaar geleden, hè, dit ja, ja. jaar ook. En uh, mijn, uh, mijn vader was onderwijzer in uh, Stellendam. Mm -hmm. En die heeft allemaal kinderen moeten, moeten identificeren. Oké, okay. dat was die verschrikkelijk. Ver, die hè? verdronken waren, ja, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Ja. En uiteindelijk uh, is hij daar ook voor uh, bij het Koninklijk Huis geweest. Daar hebben we nog ja, ja. veel andere studie. Ja. Bij uh, Bernard en, uh, en, en uh, Juliana en uh, ja, ik... dat dus, uh... Nee, ik zag ja. uh, gisteren nog een, een, uh, iets op galita Sofie. Er was een film gemaakt. Dat was wel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Ja, hè? Dat maar, het, ik, het niet, is... ik heb hem niet gezien, maar... Nee, ik heb hem ook niet gezien, maar het is stukjes eruit gisteravond. En uh, ja, het is natuurlijk uh, verschrikkelijk wat daar gebeurd het is. 1800 doden of zo, zoiets. Ja, zoiets. En... Uh, ja, dat was best een dingetje hoor. Ja, dat was een dingetje. Mijn moeder heeft uh, twee dagen op de Vliering ge ge gewoond. Oh ja? Ja, want uh, ja, ze kon er niet af natuurlijk. En mijn vader is opgehaald door een bootje ah. En die heeft nog uh, diverse mensen kunnen redden. Oké. Okay. En, uh, en, en uh, uiteindelijk, uh, hij is er ook uh, mede door uh, geridderd. Want mm -hmm. hij heeft toen daarvoor ook een lintje gekregen. Jouw vader? Ja. Oh, ja mijn ah. vader is uh, ridder. Ah. ridder. Ja, ja. Ridder Ritter te voet. Nou hey, hey, hey, hey, hey, hey Dat is wel een simka, hè? Van een firma strijder. Ivanhoe kende die niet, hè? Hé? Ivanhoe kende die niet. Je wel. Ja, ook. <laughs> Ivanhoe! Ja, ja, technisch. Het was niet alleen Zeeland hè, dat getroffen was, maar ook West-Brabant. Ja, uh, natuurlijk. Noord-Brabant een deel. Inderdaad. Maar er zijn heel veel dingen niet bekend hè, over, over, uh, over dat hele verhaal. Ja, er waren ook nog een hoop uh, ongeïdentificeerde lichamen, dacht ik, men... Ja, dat is het, het, het, het, ja, alle verhalen komen nu een beetje samen, hè? In 70, ja, jaar, 70 jaar later. 70 jaar later, het is toch wat. Nou ja, we zien op die foto dat uh, het bij de rotonde ook uh, behoorlijk hoog stond. Dat het is stee. behoorlijk, uh, ja. Zandvoort ja, ja, heeft natuurlijk uh, toch wel vrij hoge duinen. Ja. Dus het wordt, uh, nou ja, je ziet het. Ja, Toen was de klimaatverandering nog niet eens nee, uitgevonden. Nee, dat bedoel ik, ja, ik kunnen als... nagaan. Maar uh, ja, dat uh, het water over de uh, rotonde gaat slaan, dat uh, gaan wij niet meemaken, denk ik. Maar, nee. Dat denk ik zou, ook niet. Zij denken dat wij nee. dat niet meegaan maken? Je, nou, ik? Nee, ik denk, jij misschien wel, ja, want jij bent nog jong, maar ik fijn met zo'n wandelstokje daar ergens op de rotonde <lacht> staan, denk ik. Ja. Ja. Maar goed, uh, nee, Broeg, laten we hopen dat het niet zo ver komt, jongens. Nee, laten we dat Hebben jullie een goede week gehad? Ik heb een goede week gehad. Wat heb je allemaal gedaan de afgelopen dagen? Wat heb ik gedaan? Nou, dan vraag je me allemaal. Dan gaat hij eens Wat heb ik gedaan? Je korte termijn Ik heb een vriendin van ons als jaar. Dus daar zijn we hier. Een drankje mee te doen. We hebben veel gesport. In Noord? In Noord. Ik ga elke twee weken vergaderen in... In het, in het gooien samen ja, ja. met uh, ja. een oude collega van mij en Wil ga. Toen niet in een café? En een bouwman. Nee, in een restaurant. In een restaurant? Restaurant. restaurant. Nee, echt een restaurant. restaurant. De Haven van Huizen. Oké. Okay. In Huizen. Dat ja. is een restaurant. Gezellig. <laughs> is heel gezellig. En uh, wat heb ik meer gedaan? Een beetje oude uh, verhalen ja. ophalen. Ik, ik heb nog een... Uh, een uh, hoe heet het gehad? Uh, vorige week een uh, endoscopie. Maar dat uh, was... Maandag? Oh ja, dus deze de uitslag uitslag al, uh, ja, ik heb de uitslag al. Ja, ik heb de uitslag, het is allemaal weer goed. Oh, dus voor je darmen toch? In de nee, voor je slokdarm. Oh, slokdarm. Oh, ja. Oh. Ja. Gastroscopie is het toch? Ja, dit is een gastroscopie, ja. ja. Ja, en endoscopieërs gaat hier de andere kant in, hè? Ja, ja volgens die mij die Ik heb al gevraagd, aardien. kunt u het even wassen? Ja. ja. <laughs> Dan gaat hij in de aarde, jongens. Dan gaat hij ook niet leuk, hoor. Dat is weer een andere beleving. Jullie genieten wel van het gebakje, hier. Nou, ja, zeg. Mooi. Ja, ik wacht heel even, want je mag niet met volle mond praten. Ja, ja ik wel. Ja, ja. Nou, jij wel. Ja, jij, jij was de enige die het wel ja. mocht. Ja. ja, ik dus... mag het wel. Hé, <laughs> hey, jongens, en in het Zonders Museum heeft uh, Erik J. Kolen... Wij kennen hem wel. Het is een, een, een, een, een kunstenaar, illustrator... En die heeft een expositie. Zondvoort in Klare Lijnen. Ja, ik ben de Klare Lijn kennen we. Ja. Jij bent er geweest. Ik ben er geweest vrijdag ook. Ja, ja, was er ook trouwens. Hoe is het? En, uh, ja, ik, vond het geweldig. ik vind het geweldig. Ja, ik, prachtige, heb, prachtige... ik heb hem zelfs uh, geïnterviewd. Uh, heb je. Snog. Ook dat nog? Ja. Erik. Nou, hij is natuurlijk ook bij Goedemorgen Zondvoort geweest vorige ja. week. Juist Want hij zo. heeft nog uh, Storm de Roots. Zijn, zijn, ja, zijn ja, ja, dat heeft hij nog helemaal verteld. Ja. Oh, uh, is, ja, nee. ja uh, wa dat was ook in de uitzending, vond ik wel grappig. Dat, uh, dat hij uh, bij Goedemorgen's antwoord zei... dat uh, Ben Zonneveld van... nou, met zo'n rijk verleden... hoe kan het dat je dan nog halemer uh, was? Die opmerking maakte ja, Ben nog... Maar hij maakte prachtige dingen. Ja, ja, ja. Dat, dat, ja, ja, ja. ja. Nog, uh, er... Zonder meer dus. Het was uh, trouwens één illu uh, illustratie... die mij toch wel... Uh, um, Raakte? Ik... Nou ja, die vond ik bijzonder. En dat was uh, dat verhaal van... Uh, of de het, uh, het, illustratie van Jan Lammers... Met de, oh ja, de shadow, ja, ja, die, dat, die, mooi, ja. die vond ik ja, wel mooi. Ja, zeker. Nou ja, die man is. Uh, hij tekent een beetje als uh, in kuifje. Ja, ja. Dat, ja noemen dat, zei ze, hij ook. dat noemen ze de klare lijn. Ja. En de klare lijn, uh, er zijn meer tekenaars die dat doen. Maar het is heel duidelijk. Je ziet ja, heel duidelijk absoluut. waar het over gaat en wat ja, het is. Die gebouwen zijn en, uh, heel goed uh, ja. te onderscheiden. Ja, en, uh, ja, ik vind het prachtig. Ja, ik vind het ook mooi. Vind ja, ook mooi. Zijn dus Iedereen moet erheen hè? Gaan van de week even kijken. Ja, je moet even naar het museum toe. Het Zandvoortsmuseum. Ga je mee, Frank? we samen, uh, hand in hand. Het <laughs> <Als>, uh, <laughs> ja, is wel mooi hoor. jullie vroegen. Gasthuisplein daar. Gasthuisplein. J jij vroeg hoe, hoe mijn week was. Nou, ik had gisteren uh, kon ik mijn bad eentje en mijn opblaasbare zeilbootje uh, uh, meenemen. Oh. Want het water, uh, ja, dat ging. In het kraantje in mijn kelder, dat ging. Oh. af. Dus ik zat boven gewoon lekker ergens even aan het werken om mijn radioprogramma voor te bereiden van gisteravond. Want We hebben een beetje gewisseld. En uh, ik hoorde... Ik denk, wat hoor ik nou? Uh, en nog een keer luisteren. Dus ik loop naar beneden. Hé, hey, ja hoor, de afdop, uh, kraan stond wagenwijd open. Oh, en het water uh, spuide gewoon uh, de kelder in. Vind je dit nou niet dus, wat dus, Nederland dus, moet weten? Ja, een soort lekkage, dus, ja. Wat zeg nee, je? Een lekkage of... Nee, nee, nee. Oh. Maar die leidingen die zijn natuurlijk ook uh, al uh, heel lang oud. 60 jaar uh, zijn ja. woningen. Dus ja, um, wat uh, de oorzaak zou kunnen zijn... is de wasmachine die... Oh. Normaal gesproken is nog wel eens een wasse staat te draaien. Maar doordat hij steeds water stopt en water betrekt. Ja, ja, ja. En, en, en, en, Houd kort, ja. Nou, dat, dat is een beetje ja, het verhaal. Cool. Ja. Dus ik heb, uh, wat is het? Uh, vier van die dingen heb ik weg moeten, moeten schrappen. Oké, okay, ja, heel e e e e goed. We U, gaan even luisteren U, naar wat muziek. Ja ja. muziek. ja, ja. Dank je. Gaan we doen. Oh. oh, hoor ik Wat hoor ik nu? Oh, ja, dit is de, opening. de opening van. Ja, ja, ja nou goed, ik, ik heb nu even wat, wat, het lijntje goed gezet. Geen goed zo. Ja, gaan we oh. hem, uh, luisteren? Ach, zing maar even mee, jongens. Ja, shadows. Be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every life. Oh Cliff noemden we hem vroeger. Cliff Clef. Cliff Clef? Cliff Clef. Oh, uh, omdat hij af en toe een beetje klef kan zijn. Nou, omdat wij hem Clef vonden. Ja. Weet je oh, nog, ja. Frank? Ja. Ik vond hem ook zo klef. Clef Richard. Clef, clef Richard. Clef, clef Richard. Dat nee, was Cliffhanger. Dat was toch, wel, uh, was toch wel een <laughs> mooie sound in die tijd. Ja, ja toch? The shadows, Cliff ja. Richard. Hank Altijd B. Leuk. Marvin. Altijd leuk. Hé, hey, luister eens. Ja, um, daar slopen um, um, de slopende passagepanden... Ja. Dat gaat goed, hè, Frank? Er staat nog eentje ja. recht overeind. Ja, nou ja, dat is een dat beetje is als een en vlag en om... op een modderschuis. Ja. Er is er omheen, maar dat zal ook ja. wel... Uh, dat is wel een mooi uitzicht. Het wordt weer een beetje als... Uh, kort na de oorlog, als ze nog wat flats erbij slopen. Dan, uh... Nou, dan komen we toch weer uh, ook weer... Uh... Ja, ze zullen ook wel weer wat gaan neerzetten. Dank je wel, ja, Hans. En ik dat zal niet. er in ieder geval beter uitzien dan het zat. Ja. Dan het was. Ja. Hm. Dus dank je wel, Hans. Hans komt hier heerlijk met een kopje koffie, dames en heren. Ha. En uh, Hans is toch wel een fijne vent. Hè? Absoluut. Ja, je zegt wat is. Ik Ja, Frank, even een gebakje. Ik heb helemaal niks bij me. Nou, nee, dat ja, doe ik volgende week, ja, jongen. de vorige keer had je toch koeken meegenomen. Ja, dat is waar. Dus uh, dat komt helemaal goed. Hm, dat is waar. Maar dan pakken we hem volgende week weer naadloos op, Frank. Ja, ah, dat natuurlijk. Ach, dat kan precies. toch wel. Het is trouwens een heerlijk gebakje, Frank. Ja, ik vind dat, dat is wel mijn favoriet. Ja, hè? Met op een goede tweede plaats die advocaat... Uh, ja, dat is ook lekker, ja. Ja, dik. Ja. Nee, niet dik. Ik ben niet zo ja. van de slagroom, ja. maar, uh, of ze moeten aandringen, maar uh, dit is toch wel een... Uh... Een delicatesse. Delicatess. Weet, oh, oh, weet jij wat er op de uh, passage komt? Uh, als die, uh... Uh, passage? Nee, ja, nou, een, een deel sociale woningbouw voor mij. Ja? Dat is die 30% uh, regelen. Ja? Wat er komt, moet 30% staan. Maar ook natuurlijk wat duurdere uh, appartementen wordt okay. appartementen gebouwd. Een beetje door elkaar heen. Ja, en maar komen er beneden ook weer winkeltjes? Um, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet eigenlijk, maar dat, weet ik niet, dat ben ik niet zeker. Ik, nou. denk, ik denk dat het wijs is om dat niet te doen met winkels. Want, ja. want als nou, je nu al kijkt naar wat winkels in, in het centrum van, van Zandvoort... Nou, ja. hey, en uh, Rust aan de Kust heeft een zaak gewonnen. Ja dat, is, ja. Uh, dat is, uh, ja, dat Dat was Vorige week had je dat volgens mij ja. al uh, verteld. Dus, oh, sorry hoor, ja. Ja. Maar, uh, ik denk dat jij ik, kan ik ook wel jij, jij kan. Maar allemaal. dat, uh, dat is weer, weer een, een andere uh, club dan de, die is, uh, volle broek. Nee, de vuurde, uh, Het is niet uh, volle broek. Nee. Maar dit is, uh, is, is, is Kareltje Broekhoven, Broekhoven met, uh, met zijn vrienden. Dus. Ja. Broekhoven. Er zit wel iets broeks in, toch? Karel van Broekhoven. Ja, ja Karel van Broekhoven. <tie> maar uh, ja, stelt niet zoveel voor Want uh, oh, ja? het zal niet zo zijn uh, dat uh, hierdoor ze maar een moet moeten gaan sluiten, toch? Nee, ik denk ik niet. Hoe zit het dan? Nou ja, ik bedoel, uh, het, gaat nu, nu, het gaat er nu weer om uh, hoe de hoe gemeten is. Ik bedoel, uh, ze, ze, ze willen die metingen eigenlijk vlak voor het circuit hebben... Hè, bij uh, ja. Einde Over, Overstraat. Mm. Of overweg hoor je het? Maar in ieder geval... van Overstraat. Ja, maar het schijnt nu gemeten. Ze zijn met de Lorenstraat, die flits, Maar mm. ja, ik denk niet dat het... Nou ja, worden. wat ik wel weer had begrepen... Uh, dat is... Is weer een beetje in het geruchtencircuit... circuit. Uh, met die verbouwing van de fietsenzaak. Van Martijn Wijsman. Dan moet ook weer opgelet worden. Dat er hier niet te veel stikstof uh, weer. Uh, ja. ja, ik sprak Dennis ja. Berg. Eracht. Ja, ja. ja dat is toch weer ja, weg. Ja. Hoe, ja. hoe, gek, hoe ja. gek zijn ze hier geworden? Ja, dat, dat, dat, dat verhaal, ja. Hij moet een. de kost 800 euro. een stikstofrapport. moeten ja. gaan laten samenstellen. En uh, als ik het goed heb begrepen. Ja, moet dan. Uh, staat er in uh, de verwachte. uitstoot van stikstof ten tijde van die verbouwing. Hmm. <laughs> Hij moet zelfs ook aangeven hoe de mensen naar het werk komen. Ook nog. De, de. Ja, maar er komt nog een, een deel op, hè, eigenlijk. Ja, dat ja. Ja. Nou, maakt niet uit, maar ik bedoel, weet je. Maar ja. komt, dit, komt dit nou uit Haarlem? Of uit, nee, is er, oh, het is nou. landelijke regelgeving, dit, ja. hè? Dit, dit, met dat, dat vermoed verhaal. ik ook, want we ja. zijn natuurlijk in Den Haag volledig de weg kwijt. Dat is net ah. die uh, ja. Piet Adema ook. Met, nou ja, ik met, hoop met dat die hele mestdepositie dat... als je het leest, jongen, dan denk je van... Oh, ik hoop dat het voor de rest van de, de ontwikkelingen in Zonvoort niet in de weg gaat staan. Het zal voorlopig nog wel even gaan duren voordat de eerste paalde grond in ja, wordt. Geslagen. Want uh, lang dat allemaal niet ja. geduurd is met het Watertorenplein... voordat daar de eerste paalde grond geslagen nee, ja, wordt. Nou, ja. dat, dat wordt ook weer... In keur van, ja, van, ja. van het strijden van dat project ook. Ja, ook iets, zoiets. Ook wel het nodige melden over ja. ambtenaren, complete ambtenarijen. Ja, ja, en, en niet alleen ambtenarijen, maar ook beswarenmakers. Ja. Nou ja, daar, ja. daar, ja. Zit, daar ja. zit een groot deel van het probleem. Weet je wel, de, de, de, de nieuwe watertoren. Daar zijn ook alweer uh, uh, klachten over. Ja. En, en uh, moeten weer pro procedures. En, en, en denk, jongens, waarom moet dat nou? Ja. Het, het er... ah, dat, is, dat is het dus. Maar ja, dat is, weet je, des mensen eigen. Iedereen. Uiteindelijk, als iemand vindt dat hij te veel in de weg gaat worden gezeten. Iedereen preekt voor eigen parochie. Ja, natuurlijk. Dat maar is, dat is dat ook helemaal niet erg. Maar dat dat uiteindelijk, er al als je nou ziet dat er, dat er uh, stukken. Uh, um, Blijven uh, uh, uh, her, herverbouwd. En, en het wordt mooier en ja, beter. Ja, dan denk je toch van, nou, dat moet iedereen oh, zijn handen. Weet in je elkaar. Alger, vorige week over de, bijvoorbeeld de blokkendoos bij de Krocht. Dat is dan weer een heel ander verhaal. Eerst ja, ja, was iedereen. Uh, ja, gaat de welstandscommissie het ineens weer veranderen. Ja, ja. ja. Dat is toch ook belachelijk? Ja, blijf dan zo met je handen vanaf. Want het besluit is genomen en ga dan niet nog eens een keer het besluit weer teruglopen draaien. Omdat. Wij vinden van de Welstandscommissie dat het een beter bepalend pand is. Want dat werkt toch ook niet, of niet? Of zie ja, het die Welstandscommissie is ook een wassen natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Dus ja, wassen zitten een paar oude, oude architecten ja. bij elkaar. Ja. En die gaan nou opeens bepalen wat er, hoe het eruit kan zien. Precies. Van komt het zijn nog geen zandvorters. Nee, het zijn ook geen zandvorters. Nee, dat nee. ja. ja, is schandelijk uh, ja. Ik begrijp ook niet hoe, hoe dit verzonnen is hoor. Dit, dit soort ja. dingen. Als je bijvoorbeeld in Laren komt. In laren, dat zei ik vorige week al, hè? Ja, dat zei je vorige week. Dat ze in, laren, in Laren mag je nog niet een, een, een, een spijker in de muur slaan zonder dat ze het weten. Want ze willen dat gewoon hetzelfde houden. Ja. Weet je wel, Laren ja. moet Laren blijven. Ja. Ja. En hier, en hier ja. zitten we allemaal idioten bij die, die, die, die, die verzinnen dat, ja, dan moeten we, laten we daar nou een blokkendoos aan, aan plakken. Maar we die blokkendoos, want dat is me even ontgaan. Waar gaat die komen? Of waar nou ja, aan de zijkant. Uh, de yeah? Zeg maar... Uh, ja. Bij de ingang. Bij de ingang, ja. Ik zal even laten zien. De ingang wa waarvan? Van de krocht. Van de krocht. De krocht, zeg maar. Ja, uh, ja, ja de waar de ze vroeger nog met een, met een wapenstok... Uh, werden nog wat mensen weggeknubbeld. Uh, tijdje terug. Huh? Ja, dat uh, verhaal uh, met... Uh, we hebben het nu over de verbouwing, ja. Ja, nu over de verbouwing. Maar uh, Frank Gaan, weet niet wat het over de krocht je, is. Ja, nee, nee. Ik ja, zeg al dat de krocht is, maar ik kan me dat project... Maar ik ben net aan het zoeken voor je. Heel goed, je. Dat komt helemaal goed. Komt ook. Ja, ja, Voorlopig is er een uh, vleermuisonderzoek. Ja. Oh ja, het is een vleermuizen <laughs> vleermuizen ja, Batman ja. is gesignaleerd, jongens. Ja. ja uh, renovatie. Kijk, dit, In renovatie. Oh, dat ding. Ja, okay. ja, ja, ja. Dit gedeelte. Daar ja, hebben we het inderdaad eerder over gehad. Ja. Ja, ja die blok. Kijk, en dit, dit, gaat, ja. dit wordt het dan. Doe dan niks. Doe dan niks. Nee. <laughs> nee, do nee, het lijkt wel een, een, een bunker. Ja. En dat was een hartstikke leuke. De eerste. De eerste, uh, het, uh, de, de eerste ontwerp was, was prima. Nou. Ja. En daar, uh, daar is ook goedkeuring uh, ja. door de raad. Uh... Nee, daar gaan we het weer veranderen. Nou ja, in het kader van Louis David's carré, het scheidlelijke bebouwing, daar past dit er wel weer mooi in, natuurlijk. Ja, dat is ook weer. <laughs> zal, ik, zal ik een bezwaar indienen tegen het nieuwe uh, plan van, de, uh, van het theater de Krocht? En zeggen dat dit gewoon een blokkendoos is en dat we weer terug moeten gaan naar het oude. Want als je dan een bezwaar indient, uh, dan nou, moet ik dat een beetje. Toen kan een kind van twee dit ook tekenen? Denk ik. Uh, zou je denken? Ja, nou, althans, erbij. Ja, dit is wel, uh... <laughs> een kind van. Maar ja, het is natuurlijk uh, belachelijk dat het zo lang moet duren ja. voordat er iets gebeurt. Ja, echt? Ja. Maar dat is dus met, uh, met alles hier in De Theo op. Smit, die daar uh, de horeca doet, die wordt er ja. helemaal gek van. Dus die zei: ja. dus, uh, Mijn tijd uh, zal het wel duren. Maar uh, ja. Ja, het kan waarschijnlijk nog een jaar of anderhalf duren voordat er iets gebeurt. Ja. En, en, en, Ongelooflijk. En, en, en, en, en, het zak bijna in elkaar, het, hele, het pand. Jongens, draai even een plaatje ja. en daarna ja. gaan we ja, sport doen. Dus met, met de sport doen door, ook ja. natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Linus. Ach. Oh, dat zijn de Common Linnerts. Met ja. uh, de Lange, hè? Of de de de korte. Ja, die de Lange. Ja, ja, ja, ja. Nee, die Lange. Jules de Korte. <laughs> de ik heb trouwens uh, met de Ilse de Lange... Hm. haar allereerste uh, uh, clipopname gemaakt. Oh. Dat was ja. een nummer van... Uh, uh, Hoe heet die gozer ook weer? Die hele magere hardrenner. Hard Dolph Jansen. Oh, Dolph Jansen. Dolph Jansen, Dolph Jansen had een uh, nummer gemaakt. Dus uh, ik, heb, ik, heb de, <laughs> ik heb de oorlog meegemaakt... En er werden er allemaal soorten oorlog bezongen. Oh. En, uh, en er was ook uh, uh, Sarajevo. En, daar, uh, en toen was het 16 of 17? Wie, Hils? Ja. Heel klein meisje. Ach. Heel, uh... Nou, hij vind het een goede zangeres, moet ik Ja, zeker, toen ja, nog. Zeker. En mijn vader zat in die uh, clip. Mm. Dus die heb ik. Uh, die, die is een soort van rode draad door die clip heen. Oh ja? Ja, dat is helemaal leuk. <laughs> vind ik zo leuk dat ik dat gedaan heb toen. Ja. Het is een hele leuke clip geworden, maar het uh, plaat is nooit een hit geweest. Nee. En bedankt. Um, het is vijf ja. over half uh, elf uh, heren dus. Hé hey Hans, ouwe Rups. Oude Rups. Wat gebeurt er allemaal op, op sportgebied? sportgebied. Nou, weinig hoor, jongens. Weinig, weinig. Hoe is dat zo? Dus dat was hem, zo'n plaatje draaien. Ja. <laughs> nou ja, hey, goed. Ik hey, kwam wel iets over de Formule 1 nog even wat dingetjes. Kleine Het duurt t -t -t -t. nog vier weken, vier weken dat ze we gaan testen en nog vijf weken dat ze we gaan uh... Kunnen we met de test al een uh, klein beetje bepalen waar, uh, waar, waar iedereen staat? Nou, het is wel grappig. Die test wordt gehouden op de uh, circuit waar de eerste race wordt gehouden. Nog een beetje uit. later. Dus dat is op zich wel grappig. Ja. Om, uh, dus ik denk dat, dat je dan wel een beetje, beetje indruk hebt... Uh, uh, hoe en wat uh, hoe die wagens uh, rijden. Mm. Uh, nou ja, goed. De komende week krijgen we natuurlijk de, de voorstellingen van, uh, van, uh, van die wagens. Maar mm -hmm. wat je te zien krijgt, zo zullen niet de wagens zijn die, uh, die over vier weken die eerste test gaan doen, denk ik. Uh, Red Bull heeft gezegd dat ze misschien helemaal geen auto meenemen naar New York. Ze gaan een uh, enorme. Uh, happening daar maken, waar niet eens de auto is. Oh ja? Dus, uh, maar ja, ja, dat is typisch Red Bull. Maar goed, de, de coureurs zijn er wel, Peres en Verstappen. Dus uh, ik denk wel dat er uh, ook een hoop Nederlandse media... toch uh, heen zullen gaan. Uh, Lewis Hamilton, uh, ja, die, die uh, uh, viert alleen maar vakantie. Hij is ook in uh, op wat arme Londen weer geweest. En hij heeft in een podcast heeft hij, uh, van de week gezegd... dat de verschillen van rijk en arm... Uh, verschrikkelijk zijn in de wereld. Dat hij ja, was van, Nou ja. ja, dat bedoel ik met, <laughs> de, met, met een geschat vermogen van 300 miljoen dollar. Nou, uh, als hij deel afstaat, is een deel van dat probleem ook opgelost. Nou is. ja, zo kunnen we er naar kijken natuurlijk. Maar uh, hij heeft gezegd dat, uh, dat, je, dat, dat, dat, dat het uiteindelijk soms zijn dat uh, de rijken zeg maar, een limiet krijgen aan het geld wat ze. Wat, wat, wat, uh, Kortom basisinkomen. Nou ja. Uh, ja, nou, ja. dat is allemaal makkelijk. Als je, ja, daarom. Als je yeah. 300 miljoen hebt en je moet 50 miljoen inleveren... Uh, volgens de staat, ja, dan maak ik <laughs> ja. ook niet zo heel veel uit natuurlijk. <laughs> Voor hen nee, niet, mee. nee. nee. Nou, ja, over geld gesproken. De, de Saoedi's, die, die hebben een... Het Saoedi-Arabian Public Fund... Uh -huh. heeft begin 22, uh, 2022 hebben ze een bod gedaan op Liberty Media. Okay. Weet je van hoeveel? Nou? 20 miljard dollar. mensen. Hebben ze geboden. Maar Je meent Ze, het ze hebben het niet gedaan, oh, nee. uh, Liberty. Heel anders, uh, ja, ze zien zelf wel dat die sport zich nog ontwikkelt. En uh, uh, uh, het wordt geschat op een. Op, op, de, de waarde wordt geschat van Liberty Media op 15,2 miljard, trouwens. Okay. Maar die Saoedi's hebben gewoon 20 miljard dollar geboden. Bizar, hè? Ja, maar uh, idioot. Ik bedoel, yeah. ze trekken alles naar zich toe. Hè? Ik bedoel, yeah. uh, uh, voetbalclubs, uh, yeah. uh, hoe heet die? die, die Money talks, bullshit box. Ja, en, uh, maar heeft niet, Frank. Zeker. Maar goed, uh, Sulaim, hè, de, de, de, de, de voorzitter van de, van, de, van de... Is dat van de FIA? Ja, de ja, FIA. Hè? Via. Die heeft gezegd van nou, uh, kom niet alleen met het geld, maar ook met een plan dan eventueel. Wat je, de, wat je nou wilt eigenlijk, weet je. Ja. Ja, even tussendoor over dit, over dit zakgeld. Ze hebben Beyoncé in uh, Dubai laten optreden voor, voor 20 miljoen. Ja, het gaat helemaal dus neer. Er wordt een mens binnengehaald voor 20 miljoen. En die zet daar een show. Nou ja, meer. Ronaldo wordt uh, binnengehaald voor 200 miljoen. Hè? Nee dus, uh, joh. Ja, ja. die, die, die voetbalder nu. En uh, in een paar jaar kan ik 200 miljoen euro verdienen. Dus dat uh, gaat helemaal net meer over. Geld speelt geen rol, zo maar nee, Behalve zijn. als je uh, bij een, in een supermarkt uh, je boodschappenkarretje vol uh, Ja, lotte Dat lotte is bestaan. wel de ja, uh, Dan, het dan het merken weer. wij het wel. Ja, ja, ja, met 200, 200 miljoen wel. kun je aardig wat boodschappen doen. Ja, ja, ja dat kan nou ja, weer wel. Uh, maar, uh, het aantal races komende, komend jaar is uh, 23 in plaats van vier, de oorspronkelijke 24. Dus China gaat niet door. Maar waarom is dat? Uh, nou, nee, omdat China nog steeds met die, met die COVID. Uh, Okay. Geen echte COVID-regels. Maar uh, ze zijn bang dat toch met zo'n groot evenement dat het weer oplaait. En weet ik het allemaal. Ja, ja, ja. Dus uh, China is, uh, is eruit. Dat betekent ook dat er in, in maart of in april een gat van drie weken komt te zitten. Omdat uh, uh, de, de, ze zouden natuurlijk op een andere plek weer kunnen racen. Maar dat was logistiek ook uh, bijna niet te doen. Uh, dus uh, uh, 23 races zonder uh, China. Oké. Okay. Uh, Imola ga ik even heen, en uh, daar heeft uh, uh, Red Bull in uh, 2021 een filmdag gehad met, mm -hmm. uh, uh, met, met, met zo'n Red Bull, maar niet de, de, de wagen waarmee uh, Verstappen toen wilde kampioen worden, maar met de uh, RB9, mm -hmm. en dat was nog een, een, een wagen met een uh, 2,4 liter V8 motor die, die enorm veel lawaai maakte. Mm -hmm. He, want die uh, tegenwoordig die V6-hybride-motoren... dat zijn net stofzuigers. Maar uh, in ieder geval hebben ze... Uh, de geluidsnormen hebben ze toen overschreden. Ze hebben een boete gekregen... Uh, mo, uh, Imola van 500 uh, euro. Het is... Uh, ja, nou ja, uh, dat hebben ze wel gewoon... direct kunnen aftikken waarschijnlijk. Ja. Uh, Oké, okay, uh, uh, ik ga even naar uh, Michael Schumacher. Een uh, vriend van de familie die schijnt in... Uh, 2016 uh, foto's gemaakt hebben uh, terwijl Schumacher in, in, in, in zijn bed lag en uh, hij heeft die foto's te koop aangeboden voor 1 miljoen euro. Je meent het? En, uh, uh, hij heeft ze uiteindelijk niet kunnen verkopen. Want ja, ze waren natuurlijk ook toch bang dat... als uh, uh, zo'n groot blad of zo... Uh, uh, ja, dat je daar toch een heel probleem mee krijgt natuurlijk. Maar die, die foto's zijn wel... Uh, die bestaan dus. En ze uh, uh, zijn nog te koop aangeboden. Hey, we hebben het toch over skiën. Uh, Michel Blekemolen. Onze ja. uh, man van... Uh, van... Uh, je gedaan, Ja, die is ook een ski-ongeluk gehad. Ja. En, uh, uh, door Bordelon... Uh, vier uh, gebroken ribben. Hij ligt in een uh, uh, Oostenrijk ziekenhuis. Dus hij is er uh, aanzienlijk beter van afgekomen dan Michel Schoemacher. Gelukkig. Maar, um, van de baan geraakt? Of, uh, ja, uh, waarschijnlijk. Piste, of een ja. buitenling weet ik veel. Maar in ieder geval ja, 73 jaar. En je, je, je breekt vier, vier ribben. Ja, dat is uh, pijnlijk, zullen we zeggen. Nou, het is sowieso wel pijnlijk. Ja. Maar uh, het zal wel even duren voordat hij weer... helemaal. Uh, ja, ja, ik heb ook een keer rib gebroken. Ja? ja? Met skiën? Ik, ja. Met skiën. Ja, ja, twee of drie jaar geleden. Oké. Dat is niet fijn. Nee, maar dat duurt wel even waarschijnlijk. Ja, een dan week ben je vier, wel in. Ja, zoiets. Ja. Het ja, is heel even. raar, want op een gegeven moment hoorde ik, hoorde ik hem tikken. Want door je ademen ja. tik, tikken die twee kanten die zijn gebroken okay. tegen elkaar... Het Ze gingen... Tic, tic, tic. een, soort, een, een ja. soort speelrips, zeg maar. Zoiets, ja. Ja. Ja. ja. Maar dan zonder saus. Ja, ja, ja, ja. Hey, maar wat anders over de Grand Prix. De ja. prijs van de, het jaarabonnement bij Viaplay... Ligt nu op 10 euro uh, 50. Vanaf 1 februari wordt uh, het 80. Nee, ja. Ja. Oh, ja. Als ze hem uh, verlagen, ja, ja. nou, dan is nog ja. geen reden voor mij hebben... om erin te stappen. Ze hebben ook de belofte niet nagekomen om zes Grand Prix gratis uit te zenden. Nee, nee. nee vorig nee, jaar. Er nee, nee, is, is er ook... maar één geweest. Ja, het is voor jou dus geen zijn, reden om... Het zijn toch wel redelijk uh, naar... Uh, Mensen. Naar Zweedse zakkenvullers. Ja, voor jou is het geen reden om het aan te schaffen. Voor mij is het geen reden om het uh, om te zeggen. Te weigeren. Want ik geniet ook erg van de van de Premier League. Die zetten ze ook uit. Dus ja, uh, dan, ja, dan uh, heb je meer. Ja, ja. ja daar nee, ben ik mee. Een veel voetbalwedstrijden ook nog. Ja. Nou ja, goed, uh, we gaan binnenkort wel eens uh, wat dieper in op wat er uh, de nieuwe mensen zijn hè, in de in de. Ja. Formule 1, Nick de Vries natuurlijk, bij Alfa Tauri. Logan Session, bij Williams. Oscar Piastri, bij McLaren. En na drie jaar komt ook Nico Hulkenberg weer terug. Dat is ook wel leuk. Die, dat vind ik wel leuk, die, ja. Nico Hulkenberg. Ja. Ik heb ook nog eens een sportnieuwtje. Ja, maar die, die praat Nederlands, dat is ja. wel leuk natuurlijk. Ik heb ook nog een sportnieuwtje. Oh. Ja, 90% van de deelnemers doet mee voor de lol. Want uh, waar gaat dit over? Dit gaat over het WK telefoonboekbiljart. De cup blijft eindelijk in Geen dus uh, In toch Ja, ja, ja. niet oh, ja, ja. verwacht, verwacht. Uh, Wat is dat, uh, dat, uh, ja, dat is WK telefoonboekbiljarten dan? Uh, dat is, je moet het vergelijken met uh, de sfeer van een darts toernooi. En het is uh, voor deelname aan het kroegspelletje is er heel veel animo. nou oh, Dat kan uh, ik voorstellen, dus want ik heb zelf ook gespeeld. Dus ja? Ja, er heb Ja, dat ook gedaan? Telefo Telefoonboekenbiljarden. Telefoon oh, ja, dan ja. moet je die ballen ja. uh, wegleggen. Ja. Ja, ja. Tussen die boeken. En dan kan er onder weer niet bij. Ja, het is, het is een um, heel leuk spel. Ja. De meeste deelnemers komen uit Genemuiten zelf. Maar er is ook zeker belangstelling uit het buitenland. Zo zijn er onder meer inschrijvingen uit Duitsland, België en Zuid-Afrika. En volgens een deelnemende Duitser is de sport groeiend aan populariteit. Nou, Zullen we een liedje draaien, jongens? Ja, nou, nog goed. één dingetje ja? Koeman, Koeman. Ja. Uh, Roland Koeman, die kennen jullie ja. waarschijnlijk ook. Ja, ja, ja. Gisteren aangesteld als, als uh, bondscoach van het Deel zelf al terug. 2018 was hij er ook. En, uh, hij heeft gezegd dat de, de tactiek, ja, dat, dat interesseert jullie wel, ja, denk ik, Frank. Ja. interessant. De tactiek, tactiek gaat hij veranderen. Hè. Oh. Uh, uh, van Gaal speelde met vijf verdedigers, drie middenvelders. En een generaal. Even kijken, er zijn nee, achter en twee uh, aanvallers, Ik, maar uh, ja. hij wil gewoon uh, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Vind je dat niet leuk? Het lijkt me fantastisch. Ja, ik ben er ben er uit. Uit. Hij zit er nu om zo te ja. kijken alsof hij het water ziet branden. Nou jongens, ik ben blij dat jullie dat doen. Ja, maar ik uh... denk dat dat een hele goede tactiek is. Ja, dat denk ik dus ook. En ja. ze krijgen de worstenbroodjes niet meer voor, dus spel maar daarna. En weet, je, nee. uh, weet je wie na 90 minuten dan de wedstrijd heeft gewonnen? Max Verstappen, dus dan uh, weet ja, je dat ook weer. Dus nou jongens, ver... dan doen we maar een muziekje van. Hey, jongens, David Crosby is overleden. Ja. Ja. Ja. Dus een David Crosby ja. uh, plaatje. In het kader. Heel goed, gegeven.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 Oh, dus nee. zijn we zijn alweer, nou ja. Hey. Ja, we zijn alweer weer later. Ja, ja. Een elektrische fiets gejat. Hans? Ah nee, ja. is jouw elektrische fiets gejat, Hans? Ja, die is gewoon weg. Waar? Wat? Wow. Nou, uh, achter, achter de halterstraat, zeg maar, bij, bij Zinda. Dus, uh, ja, stond op slot? Ja, hij stond wel gewoon op slot. Ja, niet maar met niet, een uh, extra slot, maar... Nee, je moet het, ja... Ja, ik weet het, maar... Uh, die dingen zijn, uh, wat dat betreft... Godverdorie, dat is gewoon meegenomen. ja. En ik loop naar boven en dan doet mijn ijskast het niet meer. Dus het was een lekker weekje verder. Maar, ja, want de stroom <laughs> de uh, was een deel van de Haltestraat. Uh. De week van Hans. De, dus ja, het was ja, een de stroom. Ja, stroom was er maar, was maar ja, een deel van de Haltestraat. Het liep tot uh, zeg maar de Kaasboer. Uh, het kaashoekje en uh, vanaf het begin van de halterstaat. Maar ik dacht, ik, daarom dacht ik dat jij er ook bij, bij zat. Nee, en de nee, er geen gehad, gelukkig ja, dat was er onderhoud, dat was al van tevoren aangekondigd. We hadden er nog een brief over gekregen. Maar ja, dat denk je misschien anderhalf, twee uurtjes. Vijf uur was het. Uh, Bizar. Was het, uh, ja dus je hebt helemaal je kan in geen internet, dat was geen met, TV. De, met, die, met die kabelleggers uh, te maken nee nee nee nee het was de onderhoud, oh, van onderhoud van uh, van de Leon. maar het gelul is als ik dat heb dan moet ik alles weer gaan instellen al die lampen en al die uh, oh ja dat heb jij natuurlijk ja. Ja, ik uh, hoef er weinig te doen moet nee. je alleen maar klokje van de, van de ja, klokken de, uh, gaan automatisch uh, weer uh, ding ding het, uh, en eh, Frank ik heb nog nieuws voor jou oh dat is, wel... dat is misschien leuk uh, om te horen nou uh, Frits Pits is gedotterd. ja ja het is goed gegaan ah. Ja. Nou, ik ben blij voor hem. Ik ook. Ja. ja. Ken je vliegtuig uh, ervan of niet? Nou, het is meer dat hij mij uh, denkt te kennen. Nee, <laughs> <laughs> Had ha, ha, jij een akkafietje met die. Uh, Wij hadden een akkafietje met. Uh, oh, uh, een aardige oh, man. Nee, het is geen aardige aardig man. Nee. Nee. nee? Hij was ook degene die zei dat Ray The Love uh, geen hit zou worden. Hè? Wie? Hij ooit, Spitz. Ja, hij heeft op ja? de radio gezegd dat het weer een heel slecht nummer was van, van uh, Golden Earring. Ja, wat nooit een, een, een hit zou kunnen worden. Maar nou, daar heeft hij niet helemaal was gelijk in uh, Ook moet, dat, dat was Spits, weet met. je wel. Hij was in, in, ja, ik vond het een beetje een arrogante bedweter. Ik vond het wel een mooi programma, dat ja, avond, ja? avondspits. Ja, ja, hij nou, dat, ja. Wel, dat wel. Uh, ja, nou, ja vond, ik vond het nee, eigenlijk nou, ook wel nou. een goed programma. <laughs> ik luister ze altijd graag naar. En, uh, de de staat Nou ja, goed, ja, hij ja. heeft natuurlijk wel een goede radio gemaakt. Vind ik, ja. Hij heeft wel goede radio gemaakt. Maar ja, ik, was, in, een, nou, uh, ik, ik oh. was natuurlijk plugger in die periode... Ja. dat hij op Radio 3 zat. Ja. Of op Hilversum 3. Ja, en het die, was, kregen, die kregen een plaat doorheen? Ja, maar, nee hij beloofde allemaal dingen die hij in nakwam. Oh. Dat is heel vervelend, want hij wilde altijd primeurs hebben... Dus dan kwam, ik weer, dan kwam er een nieuwe pretender uh, pretenders uit. En dan, uh, ja, dan moet ik hebben. En dat uh, is dus goed, maar dan moet je die en die ook draaien. En dat, uh, nou, dat ging helemaal over zijn zijk altijd. En uh, dan belde hij de product manager op de zaak. En dan probeerde hij achter jou langs, probeerde hij dan toch die plaat te krijgen. Ja, dat, oh ja. ja, dat, dat kan allemaal zo Het ja. Ja. zijn echt streken. Ja. Ja. En uh, wij noemen dat, uh, wij hebben daar een naam voor, maar dat zeggen we niet. Ja. Ja. Nakkertingers! <laughs> nou. Nakketikkers. Het is politiek incorrect <tieks> tegenwoordig. Nou, in het zijn wel nakketikkers, ja. ja, ja. Nakketikkers. Ja, dus uh, <laughs> ik, ik heb nooit een goede band met deze man kunnen opbouwen. Ah, jammer. Want het was een hele onaardige. Nare... Maar vaak is het zo dat nou. uh, dit soort mensen briljant zijn in het maken van radioprogramma's. Nou, en dan karaktermatig heen. ergens in tekort komen. Nou, dat zou dus met. Als ik dit zo hoor. Een He, briljant Darian maken, ja, maar je ook een, zo, een zo briljant, is het ook weer niet. Ja. Nee, wow. maar als je. Ik heb, ik heb natuurlijk. Ik heb dat zo lang gedaan. Ik heb, de, ik heb nog steeds contact met Vincent van Engelen, bijvoorbeeld. Hmm. En met. Uh, uh, hoe heet die? Uh, Theo Stoking. En dat waren, dat waren toch wel mensen die heel erg. Uh, heel erg hun eigen uh, uh, uh, ding deden. Ja. En, en moeilijk uh, uh, over te halen waren om, om, om, om platen te draaien. In ieder geval toen ik bij CNR zat. Ja. Maar het waren wel heel aardige gasten. Ja. Weet je dus lachend ja. weigeren. Nee, maar dan zeg, ja, je kan beter heel eerlijk zijn en zeggen ja, dat nou, doe ik niet, het past niet in mijn programma. Punt? Dan ben je eerlijk. Als je ja. naar oudbouw mag gingen en wil je die draaien? Hij zei, dat vind ik niet leuk. Ik zei, dat vraag ik toch niet? Ik vraag hem wil draaien. Nog sterker, het is een opdracht. <laughs> ja. Maar worden de hele ten dagen nog, nog uh, platen geplucht. Hè? Ja, ja, ja dat ja, ja, ja, wordt wel geplucht. Maar die, ja. in onze, uh, Op een andere in manier natuurlijk. Nou, uh, hebben, in hebben manier, ze bij dan mij dan de mazzel dat ik bijna alles uh, leuk vind. Bijna alles. Dus, uh, dus ja, als het een beetje goed in elkaar steekt, ja, dan, uh, blijf, dan ben, ik, ik, wel, ben ja. ik wel iemand die, die dat uh, wil laten horen. Dus dat zo ben ik dan wel. Uh, maar ja, er zitten natuurlijk ook uh, mensen bij die zich een elitaire houding aannemen, en dan ja. komen we weer uit uh, bij het uh, verhaal Frits Pits, om het uh, beetje bij het naamje te noemen. Maar dat, uh, dat heb je dan ook, weet je. Dus, uh, ja, ja, en ik denk ja, ja, van ja, ja, ja. Uh, er zijn ook muzikanten die heel graag uh, hun, hun waar uh, willen laten horen. Want tegenwoordig is het uh, best een, uh, een, een jungle, uh, een, zeg maar, een tropisch woud om, om er doorheen te komen ja. in het ja. muzieklandschap. Dus ja. we zijn wel weer genomineerd voor de Radioring, uh, begrijp Wie? ik. Uh, Frits Pits? Ons programma ja, Zomertijd. Ja, dat ik, dus ik eerst, denk, er bestemd van. Goed, Goed dankjewel. Ik uh, heb... wilde ook bij deze twee, onze twee luisteraars vragen ook te <fijen> stemmen. <slacht> Voor radioprogramma zomertijd. Ah, misschien dat wij nog genomineerd worden voor dit programma? Nou, ik, ah, denk, ik het denk het, het niet. Ook ja, denk niet. Denk nou, dat was het, het. nee. Ik denk ook niet. Nee, nee, nee. Maar die denk ik denk jullie wel Er, er wordt er nooit onderzoek naar gedaan. Hoeveel mensen. Ja, er nou waren ja wij in. zijn het beste middagprogramma van alle zenders. Ja. Ja. ja, zeker op vrijdag. zeker de dat is, vrijdagmiddag. Zeker op vrijdagmiddag met de virus ja. zeg maar. Ja, dat is wel. Ja. Ja. Fritz Staal. Nou, we, we geen plaatje, jongens. Frit Staal. Dan zijn we weer nog een uur heen. Dat lijkt me is wel een leuk liedje. Gaat die vijf minuten duren dan? Uh, uh, uh, bemoeit het er niet mee. Nee, nou ja, goed. Uh, we <laughs> daarna, we even, komen we, daarna komen we even terug. Oh, komen uh, we dan nog eventjes... Ja. Uh, nou, okay. <middels> I am a McDonald's girl. She has a smile softball practice every night it's getting dark but the golden arches light up away. i turn the corner at the traffic light i count my money and then i rehearse what i'm gonna Like all the other girls that I know She don't treat me like a simple dun. She's not afraid to be the only other virgin I know En ik denk, ja, ik zie het beeld ook helemaal voor me. Met, ah, met ik draai alleen maar leuke liedjes. Ja, nee, Laat het duidelijk ja, nou, zijn. Dan nou, ja, hey, ga jongens, je een beetje, uh, uh, een beetje op uh, lijken. Je plek. Jullie moeten met z'n allen alle luisteraars... Ja? Nou, dat zijn er minimaal drie... en misschien wel vier... <laughs> meedoen aan uh, uh, uh, de, de Zandvoortrun... Uh, Sandvoort ja, de Sandvoort Sequirun, hmm. en uh, en dan kan je uh, Villa Joep steunen. Hè? Villa Joep is uh, een een, uh, een stichting die uh, zeg maar uh, geld ophaalt om onderzoek te doen voor uh, neuroblastoom voor kinderen. En uh, ik heb daar een filmpje voor gemaakt. En, uh, dat is straks ook op uh, allemaal verschillende... Op YouTube. YouTube en, en Hoeveel kilometer moet je daarvoor lopen? Uh, ik denk vier. Vanaf vier, geloof ik. Nou, dat doe ik liever mee aan de, de, de Sanford Lightwalk in februari. Nee, maar dit is... die doe je goede doelen. Nou, ja, ja, dit file goede zeggen. doelen, man. Ja, file, file joep is gewoon helemaal... Je kan je inschrijven op wwwsanfordsequierennl inschrijven... Maar je, weet, je kan toch ook zonder uh, te hoeven rennen kun je geld verdienen? Ja, natuurlijk. Nee, dan ja, ja www.vilajoep.nl. Ja, dat www ja, dat ook. Www nou, dan doe ik dat misschien wel, maar dan hoef ik niet 18 uh, kilometer te rennen. Dus, nee, dan je hoeft niet te er, rennen. Ook niet ja, rennen. Jij, zeker niet. Nee. Want je boven de 65 bent, hoeft dat niet meer. Dus... Nee, ja. klopt. Nee, nee, je... ah, ja, uh, Jij ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, uh, ja, loopt even goed nog wel wat af, hoor. Met, uh, met die medicijnronde. Dus, ja, ja, ja, In en uitstap. We gaan op uh, naar het nieuws van 11 uur. Uh, uh, ja, gaan we dat doen? Ja, want voordat er weer een verhaal wordt afgestoken... gaan we weer dwars door het wereldnieuws heen. Het laatste nieuws. Ja, en ik heb zoiets van slaap maar lekker over. Dus we zijn er zo weer. Tot zover het ritme van ZF.